5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Judoka Edith Bos houdt ermee op. Ze vertelt zo waarom. Na het NOS-journaal met Ewout de Jong. De storing met het betalingssysteem Ideal is bij alle banken opgelost. Dat meldt Currents, de eigenaar van het systeem. Klanten van ING, ABN Amro, Rabobank en SNS konden vanmiddag urenlang niet betalen met Ideal bij webwinkels. Currents weet nog niet waardoor het komt, maar sluit een hackaanval niet uit. Kearns garandeert wel dat het systeem veilig is. Het bedrijf zegt dat het nog nooit heeft meegemaakt dat er een storing was... bij alle grote banken tegelijk. De oorzaak wordt nog onderzocht. Bij ING was er vanmiddag opnieuw een storing met internetbankieren... via de site of de mobiele telefoon, maar die is ook opgelost. Volgens ING ging het om een technische storing... en is er ook geen sprake van een hack- of cyberaanval.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 Detailhandel Nederland noemt de storingen van de laatste dagen een treurig rijtje. De brancheorganisatie weet nog niet of er claims worden ingediend. Storingen hebben een groot effect voor de omzet van internetwinkels zoals bol.com. Mensen hebben nou eenmaal een bepaalde betaalmethoden die ze graag willen gebruiken. En dat hangt ook een beetje van het product af welke betaalmethode je kan je kan gebruiken. Dus je ziet ook daadwerkelijk dat er minder besteld wordt op het moment dat Ideal niet beschikbaar is. In de Verenigde Staten hebben verschillende banken al maandenlang last van een constante reeks cyberaanvallen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC. Het gaat om onder meer de Bank of America, Citibank en Chase. Hackers zouden hun websites geregeld platleggen. Klanten kunnen dan niet meer inloggen. Er is geen aantoonbaar verband met de problemen deze week bij Nederlandse banken. Volgens NBC is de massaliteit van de aanvallen nog nooit vertoond in de VS. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De directie van de NS vraagt zich hardop af of de FIRA ooit nog gaat rijden. NS-directeur Bert Meerstad. De vraag is eerst of ze terug kunnen komen en als ze terug kunnen komen. Hoe? Zodat het veilig is en betrouwbaar voor onze reizigers. De NS wil zijn geld terug van de Italiaanse treinenbouwer... als de treinen inderdaad niet meer gaan rijden. Het onderzoek naar de Vira gaat tot de zomer duren. Op 17 januari haalde de NS de FIRA... na verschillende problemen uit de dienstregeling. Hoofdcommissaris Ad van Baal stopt als voorzitter van het college van bestuur bij de politieacademie. Van Baal heeft minister Opstelte gevraagd zo spoedig mogelijk een opvolger aan te wijzen, zegt het ministerie. De positie van Van Baal was onhoudbaar geworden door een vertrouwenscrisis. De ondernemingsraad van de politieacademie had in december het vertrouwen in Van Baal opgezegd. In Rotterdam is een man van de 61 aangehouden nadat hij een lerares had aangereden. De vrouw wilde met haar leerlingen een weg oversteken... toen de man uit een parke parkeergarage kwam, vertelt de politie. Vertelt de politie. Ja, het gaat lukken. En had niet het geduld om te wachten. reed met enige snelheid tegen de lerares aan. Zij kon nog uh, een paar kinderen wegduwen en wegtrekken... En reed vervolgens door de automobilist. De politie werd gewaarschuwd. En enkele minuten later hebben we hem op de Maasbouloir Rotterdam kunnen aanhouden. De lerares raakte licht gewond. Tegen de politie zei de man dat hij haast had. Hij moest zijn auto afstaan en zijn rijbewijs inleveren. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.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 De meeste file staan in het midden van het land en bij Rotterdam. Want bij Rotterdam zijn de meeste ongelukken gebeurd. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet is de rechter tunnelbuis dicht vanwege een ongeluk. Op de andere rijbaan richting het zuiden staat inmiddels 4 kilometer file. En ook op de A20 loopt het vast naar Hoek van Holland. Voorknopend Ketelplein 3 kilometer. De andere kant op op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en knopend Terbrechtseplein 7 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Net om de hoek op de A16 voor de van Brinehoortbrug. De linkerrij Strook is dicht. Dan de A27, Breda richting Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen, 11 kilometer. Daar staat een grote kraanwagen stil met pech... en die blokkeert de rechte rijstrook. Gaat nog lang duren. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden over de A15 en de A2. En de A28, van Amersfoort naar Zwolle... tussen Elspet en het harde, 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je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 Radio in journal. Lucella Carrasso. 7 minuten over vijf. De problemen met het betalen via internet zijn weer voorbij. Het leverde vanmiddag wel wat bezorgde gezichten op. Premier Rutte bijvoorbeeld, die sprak er ook over na afloop van het kabinetsberaad. Dit zijn natuurlijk altijd zorgelijke ontwikkelingen waar heel veel mensen zich begrijp ik ook heel goed, eh, zorgen over maken. Uh, mijn indruk is dat de banken er alles aan doen, maar dan ook alles aan doen... om zo snel mogelijk weer het normale betalingsverkeer te herstellen. Uh, maar het blijft natuurlijk een situatie uh, die ook bij de mensen zelf... Uh, tot grote bezorgdheid aanleiding geeft. Z zijn er afspraken dat, dat zij een bepaalde kwaliteit moeten bieden... waar ze op af te rekenen zijn door bijvoorbeeld... Het, kabinet. het is mij nu niet bekend of daar specifieke afspraken over gemaakt zijn in het verleden. Uh, ik denk dat we met elkaar het snel eens worden dat uh, de banken een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben bij het vormgeven van het betalingsverkeer. Dat daarbij hoort dat het betalingsverkeer ook fatsoenlijk verloopt en dat grote computerstoringen niet bijdragen aan het vertrouwen. Wat ik tegelijkertijd wel vaststel is dat zij zichzelf dat zeer bewust zijn en er ook alles aan doen om uh, het normale betalingsverkeer te herstellen. Meneer Rutte, heeft u al enig idee waar die cyberaanvallen op Nederlandse banken vandaan komen? Uh, nogmaals, uh, ik heb, uh, wij, wij verstaan ons natuurlijk met de situatie... maar ik heb verder geen nadere mededelingen. Dus u wil niet eens ontkennen dat het cyberaanvallen zijn op de Nederlandse bank? We hebben op dit moment uh, de aanvallen... Of de problemen eerder deze week bij ING waren technische problemen binnen de bank. Er zijn nu opnieuw problemen. Ik heb op dit moment geen laatste inzage in wat precies de oorzaak daarvan is. Ik heb ook geen aanleiding te vermoeden dat uw suggestie zou kloppen. Dat was premier Rutte. Nu contact met Henk Nijboer, woordvoerder voor de Financiën voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, banken doen er op dit moment alles aan, zei uh, premier Rutte. U wil een debat hè, met, met het kabinet, want u bent er niet helemaal gerust op. Nou ja, ik wil graag een uh, debat inderdaad met minister Dijsselbloem uh, hierover. omdat het, uh, Aan de ene kant moet online uh, geld op bankrekeningen veilig zijn. Geld op bankrekeningen veilig zijn, daar is discussie over. Aan de andere kant moet het ook beschikbaar zijn. En dat was deze week uh, niet het geval. Uh, storingen kunnen natuurlijk altijd voorkomen. maar Die moeten wel tot het minimum worden beperkt. En het is de vraag of het toezicht nu en ook de regels uh, daar goed genoeg voor zijn. Want heeft u het idee dat dit dan met regelgeving te maken heeft? Nou ja, dat, dat zou goed kunnen. We komen natuurlijk uit een tijd dat we altijd met cash geld betaalden. We gaan steeds meer online betalen. Dat is ook wel goed, want het heeft ook veel minder kosten. Dus dat is, daar is niks mis mee. Maar dat betekent wel dat nieuwe regels nodig zijn. En ik heb mezelf heel sterk gemaakt in de Kamer... voor als er fraude wordt gepleegd... als je, als je internetbank wordt gerold door, door cybercriminelen... om dat aan te pakken, daar is men nu mee bezig. Maar aan de andere kant moet, ook, moet je ook bij je geld kunnen. Want vroeger had je gewoon geld in je zak. Maar nu heb je een pas. En als je bij een tankstation... Staat en je kunt lopend binnen huis. Ja, dat moet, niet, uh, moet echt uh, heel weinig uh, voorkomen. En daar moeten we wel afspraken over maken. Ja, en als u het dan heeft over, over regels en afspraken, waar, waar denkt u dan aan? Want dit is een technisch probleem, al dan niet veroorzaakt door mensen van buitenaf. Dat is onduidelijk, maar wat voor afspraken wilt u daar dan over maken? Nou, ja, Dat kan op verschillende manieren. We hebben een maatschappelijk overleg betalingsverkeer, heet dat. Daar zit een Nederlandse bank, het ministerie van Financiën en de bank in. Daar zouden ze gemaakt kunnen worden. We hebben een toezichthouder, de Nederlandse bank... die ook garant moet staan dat iedereen... Ja, dat betalingsverkeer werkt, hè, dat iedereen moet kunnen betalen. Ja, en Dat kon u dus uh, deze week uh, niet. En, en we en, kunnen maar, ook en, altijd ja, nog een wet maken. Ja, En nog even uh, concreet, want wilt u dan dat er een, een, een parallel systeem wordt opgezet? Wat, waar denkt u dan nou, aan? Ja, dat zijn precies vragen die in het debat uh, aan de orde kunt stellen. Alles heeft natuurlijk ook zijn kosten. Dus helemaal storingsvrij zul je nooit zijn. Maar dat debat moet wel worden gevoerd. Sinds we niet meer steeds minder met papiergeld betalen. betekent het wel dat we, dat we nieuwe normen moeten ontwikkelen voor het online betalen. En dat moet gewoon veilig en zoveel mogelijk beschikbaar zijn. En dat, die, die normen zijn er nog niet. Nou, en uh, om, u zei net ook van. Ja, je zou ook een wet kunnen maken. Daar moet dan in staan dat de banken verplicht zijn. dat er iedereen altijd maar kan betalen of zo. Nou ja, nee, ik zei al, uh, storingen zijn niet altijd te voorkomen, maar je kunt ze wel tot een minimum beperken. En als je kijkt naar het aantal elektriciteitsstoringen, daar doen we het ook. Hè? Er zit een toezichthouder die dat heel streng controleert. En bij de bank is het anders geregeld en daar moeten we het debat over voeren hoe we dat het beste kunnen doen. En dat mag van mij met afspraken die worden gehandhaafd door de Nederlandse Bank. Dat mag afgedwongen door de Nederlandse Bank, dat kan met een wet. Dat maakt mij uh, niet zoveel uit. Uh, als het doel maar wat bereikt, namelijk minder storingen. En denkt u dan aan boetes die een bank op moet leggen als ze niet aan de doelstellingen voldoen? Nee, nou ja, dat zou dus allemaal zijn. Uh, zou allemaal kunnen. Dus de manier waarop uh, vind ik ook van. Ja, dat vind, uh, vind ik niet het meest interessant, maar ik vind het wel nou, belangrijk dat we daarvoor normen. Zit u, daarvoor ziet u natuurlijk wel in de kaart. Ja, maar daarom wil, ik ook, daarom wil ik ook graag een debat hebben met de minister. Want ik, ik sta open voor allerhande alternatieven. Als banken zeggen: uh, we willen het met een harde afspraak en de Nederlandse bank houdt daar toezicht op. dan is dat mij, uh, mij even lief als dat ik een, uh, een wet moet maken. Dus de manier waarop vind ik het niet het belangrijkste, maar wel dat het veilig is en dat het geld uh, beschikbaar is voor mensen als het maar gebeurt. Vindt u dat er voldoende geld beschikbaar is... om, om internetcriminaliteit aan te pakken? Hè? Stel dat het hier ook aan de hand is. Nou, we hebben vorige week heeft, hebben de banken cijfers gepresenteerd... over uh, cybercriminaliteit. En dat uh, was met 60% gedaald uh, afgelopen half jaar. Dus dat is heel erg goed. Maar mensen moeten wel, en dat is waar ik me sterk voor maak... in de Tweede Kamer, mensen moeten zeker weten... dat als ze daar de pineut van zijn, de banken dat vergoeden. En dat is nu ook nog niet altijd het geval. Dus dat uh, komt ook in datzelfde debat aan de orde. Goed, Henk Nijboer wil dus een uh, debat met de minister. Dank u wel, meneer Nijboer van Heel. de Partij van de Arbeid. Heel graag gedaan. Dan gaan wij door naar verslaggever Marcel Bril. Die is op dit moment bij een webwinkel. Uh, Marcel, alles schijnt dit weer te doen. Was vanmiddag iets voor half vijf de mededeling. Kan je dat ook bij die webwinkel zien? Ja, nou ja, zie niet. Ik heb het uh, gehoord, want hier ja, blijkbaar hebben ze de uh, fysieke mogelijkheid niet om dat aan mij te tonen. Maar er is een bericht binnengekomen uh, dat uh, de handel weer binnenloopt. Ik ben in Utrecht bij uh, een toch wel van de grootste webwinkels op dit moment, bol.com. Je kent het wel, dat, dat logo met dat dikke mannetje, blauw jasje aan, zwart stropdasje... En dat mannetje, dat glimlacht heel erg. Uh, dat is niet de hele tijd hier zo geweest vanmiddag. Want ja, dat lachen vergingen ze wel toen ze uh, zagen dat de handel stokte... dat er niet betaald kon worden uh, met dat middel. En een paar duizend klanten in die paar uur... Die, uh, dat er uh, niet betaald kon worden via Ideal. En een paar duizend klanten moesten teleurgesteld worden. Het is heel moeilijk te zeggen, werd mij verteld. Hoeveel geld dat nou echt uh, gaat uh, schelen, het bedrijf. Want ja, het kan natuurlijk ook zo zijn... dat mensen een paar uur later weer... Gewoon gewoon een aankoop gaat doen. Dus dat is heel moeilijk te zeggen. Maar uh, Michel Sjeven, die sprak ik van het bedrijf zojuist eventjes... die baalt er wel echt van. Ja, kijk, Ideal is gewoon met afstand de meest gebruikte betaalmethode in Nederland. En dat is een totale industrie van ongeveer 10 miljard... wat er jaarlijks in omgaat. En de meeste mensen, de meest favoriete betaalmethode is gewoon Ideal. Dus iedere menu dat Ideal niet werkt, is gewoon heel vervelend. In uh, hoeveel procent van de gevallen wordt er bij u betaald met Ideal? Uh, uh, nou, t, t, t, de overgrote meerderheid van de bestellingen is dus meer dan 50% betaald met met Ardeal, normaal gesproken. Dus dat is een behoorlijk, een behoorlijk deel van de betalingen. Ik kan me zo voorstellen dat u eh, enorm baalt, maar kunt u er ook wat aan doen? Nou, wat we er aan doen is meer in thuiswinkel.org uh, uh, verband... waar alle ja, webwinkeliers uh, verenigd zijn. Dus da daar zijn heel veel gesprekken gaande met de banken... om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van iDeal eh, minimaal net zo goed is als bijvoorbeeld PIN betalen. U zit hier vanmiddag met uw collega's... Dan doet ID het niet. Wat gebeurt er dan in zo'n bedrijf? Nou helaas komt het dus vaker voor en weten we dus wat we moeten doen. Uh, en wat, wat er dan gebeurt is dat we heel snel een melding uh, in de, in de, bij de kassa van onze winkel uh, laten zien. En mensen dus vertellen dat IDEAL down is. En dat ze dus op een andere manier uh, kunnen betalen. Bijvoorbeeld met accept of met creditcard. Ja dat klinkt heel zakelijk. Maar ik kan ook me voorstellen dat er dan wel een grom of een vloek door de ruimte giert. Nee, ja, ja, dat klopt. Het is, het is ongelooflijk vervelend. Wat ik zei, de meeste mensen willen graag met iDeal betalen... dus dan is het ook heel vervelend als, dat, ja, als we weer heel veel uh, mensen... niet met hun favoriete betaalmethode kunnen betalen. Dus dan, ja, dan worden we er niet vrolijk van, in ieder geval. De webwinkel die wordt steeds groter via internet betalen... is steeds belangrijker en dan kunnen banken dat blijkbaar niet aan. Nou ja, juist omdat het steeds belangrijker wordt... gaan er ook steeds meer mensen gebruik van maken. En de afgelopen dagen zag je volgens mij dat de storingen bij ING erger werden... omdat iedereen even snel via zijn smartphone zijn saldo ging, uh, ging checken. Wat natuurlijk echt veel belasting geeft op, op dergelijke systemen. Um, maar het klopt, e-commerce groeit, hè, online winkelen groeit... en het is heel belangrijk dat de betaalinfrastructuur in Nederland uh, ja, dat tempo kan bijbenen. Merkt u dat klanten... Argwanend worden over deze manier van betalen. Kijk, dat je niet kan betalen, akkoord. Maar komt de vraag ook bij u binnen... is het wel überhaupt veilig om het via die weg te doen? Nee, die vraag komt helemaal niet binnen. Uh, het is een ongelooflijk veilig betaalmiddel. Het, mensen vinden het ook heel fijn. En het is dus meer vervelend voor klanten... dat ze er niet mee kunnen betalen. Maar het is gewoon met afstand het veiligste, meest gebruikte... en het is een heel fijn betaalmiddel. Uh, en, en dus zou het nog fijner zijn als het dan ook altijd beschikbaar is. Nou, nu lag het even plat. Hopen dat het niet weer voorkomt. Maar u kunt nu weer zaken doen. Zeker. Want die uh, problemen zijn dus voorbij. Marcel Breelhoel hoorde u vanuit Utrecht bij bol.com. De avondspit, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan bij Rotterdam door een aantal ongelukken. Onder meer op de A4 bij de Benelux-tunnel naar het zuiden. En de A16 bij het Terbrechtseplein ook naar het zuiden. Maar de langste file die zien we op de A27. Breda richting Utrecht. Voorknopend Everdingen. Inmiddels 11 kilometer vanaf Gorkum. Er staat een kapotte kraanwagen stil. En het, uh, ja, het lukt niet zo 1, 2, 3 om die weg te halen. Dus het verkeer van zuid naar noord kan het beste omrijden. Vanaf Gorkum via Dijl over de A15 en de A2. Het NLS Radio 1 Tennis. In uh, Roemenië speelt Nederland op dit moment het tweede enkelspel in de Davis Cup. De eerste werd gewonnen. De eerste wedstrijd door Robin Haase. Igor Sijsling had twee sets gewonnen. Jan Roels, heeft hij het kunnen afmaken? Nee, nee, nee. Nee, dat heeft hij niet. Want uh, Roemenië heeft de derde set gepakt. Hanescu dus, de lange Roemeen van 1,91 meter. Sijsling had twee slechte servicebeurten op 2-1. En 4-2, dus twee breaks in die derde set. En dus ging die derde set naar Hanescu. Nu in de vierde set nog geen breaks, 1-1. Maar Hanescu is een beetje in een winning mood. Heeft nu een breekpunt op die 1-1-stand op de service dus van Seisling. Jan Rolfs, er is meer sportnieuws, namelijk Edith Bos. De judoka stopt ermee na de Europese kampioenschappen eind april. Dan zet ze een eind aan haar lange, succesvolle sportcarrière. Ze werd in al die jaren Nederlands, Europees en wereldkampioen. Goedenavond, Edith. Goedenavond. En in Budapest uh, doe je nog mee met de landenwedstrijd. Hè? En daarna is het dus echt klaar, wat jou betreft. Ja, daarna ga ik uh, zo mooi gezegd, met pensioen. <laughs> en hoe is dat gegaan na de spelen in Londen? Hè? Want je, je stopte niet direct daarna. Hoe kwam je nou de afgelopen tijd tot, tot dit moment? Ja, dat heeft me wel uh, veel tijd gekost. Want ik wist eigenlijk niet zo precies wat ik wilde. En ik had allemaal mensen gesproken, en die zeiden tegen mij, ja, op het moment dat je. Uh, klaar ermee bent, dan ga je dat voelen. Nou, ik ging door judo en elke keer vond ik het nog steeds maar leuk en ik vond het nog steeds maar leuk. En toen ben ik erachter gekomen dat ik uh, het altijd leuk ga vinden en dan ga je nadenken over ja, wat is er nog een uitdaging voor je, wat wil je precies. Ja, Het enige wat ik nog niet gewonnen heb is Olympisch Eh uh -huh. uh, maar vier jaar dus ga ik niet meer door. Dus uh, ja, het is goed zo. De cirkel is eigenlijk zo goed op rond en uh, het is mooi geweest. En heb je daar lang over gedaan? Heeft dat echt een paar maanden in beslag genomen om, om bij jezelf te kijken hoe het zat? Ja, uh, het heeft me echt wel maanden gekost. Uh, waarin je twijfelt, er weer helemaal voor gaat, uh, toch weer twijfelt. En ja, uh, weet je, ik heb vanochtend aangegeven dat ik uh, na die, e die landenwedstrijd ermee ga stoppen. En ik moet zeggen dat het wel uh, bevrijdend is voor mij. Uh, ja Het is nu echt en uh, dat maakt het aan de ene kant moeilijk. Maar aan de andere kant heb ik vandaag serieus best wel een traantje gelaten om alle mooie reacties... En uh, uh, die je hoort en die je leest. En uh, ja, dat, je hebt geen idee van, althans ik zelf niet, wat voor impact je hebt op, uh, op mensen en ja, wat je eigenlijk gepresteerd hebt. Ja. En, en tijdens je carrière had je natuurlijk veel strijd met jouw grootste concurrenten, hè? Kan, kan je er wel noemen, de Française de Kos. Heb je van haar ook een reactie gehad? Nou, ik denk dat zij zich nog niet beseft dat ik gestopt ben. En het is wel grappig, want zij wordt nu aange... en zij wordt gezien als de grote concurrent. Maar ik heb in mijn carrière wel meer hele grote concurrenten gehad. Uh, maar ik weet dat zij ook gaat stoppen na de WK uh, in Rio dit jaar. Dus wij gaan allebei stoppen. En uh, het is goed geweest. Uh, en als ik haar zie, en uh, ik hoop dat ik haar nog zie... Uh, uh, misschien uh, in Budapest hopelijk. Uh, Dan ga ik haar natuurlijk wel aanspreken. Ja. Dus uh, ja, dat is een soort van wederzijds respect. Dat hoort er gewoon bij, maar... Uh, ja, internationaal uh, is dat volgens mij nog helemaal niet bekend. Uh, heb jij al een plan voor je leven na het judo? Ja, ik, uh, ik ga mensen coachen. Dat wil ik heel graag. En voornamelijk topsporters, want daar ligt mijn hart. En uh, ja, ik heb natuurlijk zo ontzettend veel ervaring... dat het mooiste is, uh, is mezelf inzetten als materiaal... om mensen beter, beter te laten presteren. Uh, maar wat voor nu heel erg belangrijk is, is dat ik het even... Laat bezinken. Dus uh, het feit dat ik uh, over een aantal weken mijn laatste wedstrijd ga doen. en dat het dan even goed is, dus even rust. Die is wel heel belangrijk, want uh, het mag er gewoon zijn. Het mag er even zijn dat je stopt met topsport. Je mag het even missen. Je mag het even. Je mag even rietgrond zijn. Uh, en dan uh, pak je weer door. Maar er zijn genoeg uitdagingen. Ik denk dat er ook veel op me af gaat komen. En uh, ik laat het zo zijn. En, uh, en ik zie wel wat er komt. En als je het hebt over mensen coachen, topsporters, is dat dan in het judo of, of ook juist sporten, andere sporten? Nee, ja, in judo is natuurlijk heel mooi, maar gewoon dat geldt voor alle sporten. Want eigenlijk is topsport in welke sport dan ook is een beetje hetzelfde. Hè? Je traint heel hard en je gaat uiteindelijk voor het ultieme doel. En dat is het hoogst haalbaar, daar ga je voor. En daar loop je eh, zowel in judo als in het roeien als in het hockey, of noem maar op, loop je altijd in je leven tegen dingen aan. Dus dat is voor niemand anders. Dus uh, ik hoop zo breed mogelijk. Dat, uh, dat vind ik mooi. En, en je hebt ook genoeg meegemaakt, hè? Volgens mij uh, bent door allerlei fases gegaan om, om dat ja. over te dragen. Ja, absoluut. Ik, heb, uh, ik ken alle klappen van de zweep. En ik uh, heb uh, hoge pieken gehad en diepe dalen. En dat maakt het ook juist dat het voor mij heel erg interessant is... en dat het me heel erg trekt uh, om dat te gaan doen. En omdat ik het leuk vind en ik oprecht geïnteresseerd ben... en mijn hart bij een soort breed ligt... Uh, ja, hoop ik daar gewoon in door te kunnen gaan. Eerst het laatste toernooi, het EK, eind april in Boedapest. Edith Bos, dankjewel. Alsjeblieft. Those issues I was told don't worry. Eliza Doolittle. Als je in de winkels kijkt, dan zie je nog niet zoveel oranje Er zijn nog nauwelijks spullen te koop die met de inhuldiging van de Koning Willem Alexander te maken hebben, 30 april. En dat heeft een reden, ontdekte verslaggever Menno Reemeijer in een winkel in Hengelo. In de winkels is inmiddels genoeg oranje te krijgen. Maar ja, dat is hetzelfde oranje dat je gebruikt bij een WK of een EK of bij het schaatsen. Oranje scherpjes, hoedjes, zonnebrillen, zie ik, ballonnetjes. Maar er zijn in de blokken maar eigenlijk een paar artikelen waar ook een jaartal op staat. 30 april 2013, twee bekers eh, met de afbeelding van Willem-Alexander en Maxima. En ook eentje met de afbeelding van Beatrix. En dan nog een bord ter herinnering aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander, ook met jaartal. Ja, wij zijn een van de weinige producenten die... Uh... Uh, ...artikelen met jaartallen op de markt hebben gebracht. Nadia Kavu is van een uh, groot bedrijf in Hengelo... ...dat uh, bezig is op het gebied van aardewerk en porselein. Laten we even zo'n doos erbij nemen. Dat ja. is een herinneringsbord. Ja, ja. de verpakking uh, wordt ook uh, gemaakt uh, naar aanleiding van de illustraties. Ja, van. Een grote blauwe vlag en uh, oranje appeltjes zie ja. ik. Ja, appeltjes en, uh, van oranje moet je dan zeggen. Dat ja. zijn de appeltjes van oranje, dat klopt. En al in een heel vroeg stadium heeft bedacht... Als die inhuldiging er komt, dan gaan wij iets doen. Ja, we zijn uh, eind 2011 al begonnen met het ontwerp van uh, een aantal artikelen... Uh, niet weten natuurlijk wat voor jaartal erop moest. Nee. Uh, maar Janneke Brinkman die, uh, had haar ideeën en gedachten daar al over klaar. Dus we hebben het zo ver mogelijk klaargemaakt. En pas na de aankondiging 28 januari wisten we natuurlijk wat voor jaartal ja. erop moest. Ik zei het al, het is veel oranje wat je ook ziet bij WK en, en EK's. Bij het voetballen, zeg maar. Hoe komt dat dat er zo weinig is? Nou, in de eerste plaats is het zo dat de producten die wij maken... Uh, komen, worden geproduceerd uit Azië, komen uit Azië... en op het moment dat je weet wanneer het gaat plaatsvinden... moet je rekening houden met een productietijd van minimaal 60 dagen. En er komt dan nog een vaartijd bij van 28 dagen tot 30 dagen. Dus ruim drie maanden van productie... Ja. tot en met het moment dat de spullen in de winkel liggen. Ja. Uh, ja, en in dit geval zou dat betekend hebben... dat we pas in mei hadden kunnen leveren. Dus we zijn dit keer uitgeweken naar een Europese uh, producent... en in dit geval Polen. Ja. Dus ligt er weinig in de winkels wat echt gericht is op die inhuldiging op die data van 30 april 2013. En dan nog, denk ik, um, want het ligt nu hier in Hengelo in de winkel... maar het komt volgende week pas bij alle blokkers in, in de winkel... dan heb je maar twee, drie weken om het te verkopen? Ja, dat is ook direct de reden waarom je zo weinig spullen ziet liggen... ook in andere zaken. De time to market, zoals ze dat heel mooi noemen, is natuurlijk maar drie weken. Uh, want we verwachten niet dat er heel veel nog verkocht wordt na uh, 30 april. Misschien nog een, een uitloop in de eerste week van mei. En ja, de risico's die daaraan verbonden zijn... die worden op dit moment natuurlijk uh, niet graag genomen. En dan worden de eerste mokken en een bord verkocht, ter herinnering. Aan de kroning van koning Willem en koningin Maxima. En zijn het de eerste die verkocht worden? Ja, vandaag wel. Deze hebben we nog niet eerder verkocht. Dus. Dat was Menno Reemeyer bij de Blokker in Hengelo. En de herinneringsborden en mokken liggen trouwens pas eind volgende week in alle winkels.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 In de Verenigde Staten hebben verschillende banken al maandenlang last van een constante reeks cyberaanvallen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC. Hackers zouden websites geregeld platleggen. Er is geen aantoonbaar verband met de problemen deze week bij Nederlandse banken. De Consumentenbond vindt dat klanten van banken een compensatie moeten krijgen... als ze door een storing geen gebruik kunnen maken van de diensten van hun bank. De bond doet een oproep aan minister van Financiën Dijsselbloem en de Kamer om een compensatieregeling op te zetten. Een bewindvoerder van 60 bewoners van een instelling daagt de staat voor de rechter omdat zijn cliënten de nieuwe AWBZ-bijdrage niet kunnen betalen. De cliënten hebben volgens hun bewindvoerder bijna allemaal een minimumuitkering. Door de verhoging van de AWBZ-bijdrage houden ze niet de wettelijke 330 euro over voor zak- en kleedgeld. Het kabinet is het eens geworden over de besteding van een fonds van 750 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking. Het geld gaat naar ondernemers in ontwikkelingslanden en naar Nederlandse bedrijven die daar actief zijn of daar naartoe exporteren. Volgens het kabinet opereert Nederland zowel uit solidariteit als uit welbegrepen eigenbelang.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 En als de treinen inderdaad niet meer gaan rijden... wil de NS zijn geld terug van de Italiaanse bouwer van de Vira. Het weer. Willemijn Hubert, jij stelde ons eerder een cadeautje... in het vooruitzicht dit ja. weekend. Ja, dat doe ik nog steeds. <laughs> ik heb hier staan, we hebben een lekker weekend voor de boeg. Dat komt echt wel aan, want het blijft droog. En de zon die gaan we ook zeker vaak zien. En vannacht breiden vanuit het noorden dan opklaringen zich uit. In met name het zuidoosten blijft het wel bewolkt en kan ook wat lichte neerslag vallen. Mogelijk in de vorm van wat motsneeuw. In het noorden, zeker tijdens opklaringen, kan het licht vriezen. Maar onder de bewolking ligt de temperatuur net rond of iets boven het vriespunt. Morgen schijnt de zon dus af en toe en het blijft het droog. Alleen in het zuidoosten overheerst de hele dag de bewolking. En in de vroege ochtend is er nog steeds wat lichte neerslag mogelijk. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt zo'n 6 tot 8 graden. In de nacht naar zondag is het vrij helder. De wind valt vrijwel weg en lokaal kunnen er dan mistbanken ontstaan. En op veel plaatsen vriest het licht. Maar zondag overdag is er nog meer zon dan op zaterdag. En dan wordt het een graad of 8. En de nieuwe week start dan droog en ook met de zonneschijn. Maar halverwege de week wordt het wisselvallig En gaat het regenen. Wat natuurlijk wel weer goed voor de natuur is. De nachtvorst verdwijnt en de middagtemperaturen komen later in de week iets boven de 10 graden uit. Er waren wat ongelukken bij Rotterdam, Wijnand Zwaan. Ja, we zien dat nu eigenlijk nog steeds. En daar staan ook de meeste files. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar staat voor Sliedrecht-West 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A20 naar Gouda daar, ja, daar kom je twee keer in de file. Eerst vanaf Maasluis tot aan het Ketelplein 5. had te maken met een ongeluk in de Benelux-tunnel. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Een stukje verderop is het aansluiten tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer. Daar staat een kapotte auto stil. en Die blokkeert de rechte rijstrook. Het grootste probleem zien we nu op de A27. Van Breda naar Utrecht door een kapotte kraanwagen bij Knoopend Everdingen. 12 kilometer file is het gevolg vanaf knopend Gorkum. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden richting Utrecht kan het beste vanaf Gorkum via Deil over de A15 en de A2. Het is inmiddels vijf minuten over half zes het Radio 1 journaal. We gaan het hebben over China, want daar zijn inmiddels zes mensen overleden aan een nieuwe vorm van vogelgriep. Minister Schippers van Volksgezondheid houdt het goed in de gaten. Dat doet ze samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. En die samenwerking, zo vertelt ze, verloopt goed. Uh, in tegenstelling tot hoe het in het verleden uh, wel eens ging... zijn we daar heel erg blij mee. Uh, gisteren is er een overleg geweest op Europees niveau. En het lijkt alsof mens, op mensoverdracht... Uh, lijkt nog niet plaatsgevonden te hebben. En de inschatting uh, die we nu hebben... maar het is altijd natuurlijk een momentopname... is dat het risico voor Europa laag is. Ja, laag. U zegt lijkt. U weet het niet zeker. Nee, dat is met dit soort dingen. Hè? Dat weet je niet zeker. Maar er wordt wel veel onderzoek gedaan. De Chinese autoriteiten doen ook veel onderzoek. Het ons RIVM zit ook in China, dus daar wordt ook goed op samengewerkt. Dus even afwachten? Ja, dit is echt even afwachten, maar wel eh, niet achteroverleunen, er bovenop blijven zitten. Al dus de minister van Volksgezondheid, ze zei dat tegen Peter Blok, China-correspondent Marike de Vries. Marike, het speelt zich af aan de oostkust van China. Wat voor maatregelen nemen ze eh, allemaal om die vogelgriep in te dammen? En vooral de uh, stad Shanghai is actief. Uh, vandaag uh, is de verkoop van alle gevogelten verboden. En op een markt waar het uh, virus bij uh, duiven is ontdekt... is alles met veren afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. En afgelopen donderdag gebeurde dat ook al op een andere markt. Dus Shanghai probeert op die manier in ieder geval uh, het virus te beheersen. En ze vertellen over uh, zes mensen die zijn overleden. Een aantal mensen is ook besmet. Is dat betrouwbare informatie in China? Want daar is in het verleden wel eens iets mee uh, nieuws helemaal lekker gegaan. Nee, inderdaad. Het is exact tien jaar geleden dat de SARS-uitbraak uh, SARS was uh, in Hongkong. Toen heeft China dat heel stilgehouden geprobeerd. Eh, als we er niks over zeggen, dan is het er ook niet. En daardoor kon dat virus toen zo snel en wereldwijd uh, verspreiden. Nou, Van die uh, uitbraak en wat dat allemaal tot gevolg heeft gehad, heeft China echt uh, lessen geleerd. Er is uh, sindsdien een, een Chinese Center for Disease Control geopend, het CCDC. En het aardige was, minister Schippers bezocht dat ook afgelopen uh, najaar, in oktober. Toen ben ik met haar mee geweest en toen was er ook een SARS-uitbraak in Londen weliswaar. En toen heeft ze dus over de schouders van de Chinezen mee kunnen kijken... welke maatregelen ze dan treffen, hoe de onderzoeken lopen. Dus vandaar ook dat ze dat toen met eigen ogen gezien heeft en er nu vertrouwen in heeft. Dat die uh, informatie die de Chinezen nu verstrekken wel betrouwbaar is. Is. En uh, je ziet het ook hoor op de websites bijvoorbeeld van dat CCDC, dat, dat Centrum voor Disease Control. Elke uh, dode wordt gemelkt. Iedere, uh, iedere zieke kip of ieder zieke duif wordt gemeld. Dus er is heel veel openheid. En dus ze, is een sprak andere tijd. ze sprak ook over een, een, een Nederlander van het RIVM. Of mensen van het RIVM, ja, RIVM ja. die daar zitten. Die houden het dan ook uh, echt ter plekke in de gaten. Ja, die werken dus samen met dat Center for Disease Control. Zitten daar als het ware bij in. En doen nu dus ook die tests uh, die er gedaan wordt op die vogels. Want wat dit... Uh, vogelvirus anders maakt dan het vorige virus, uh, hoe we dat nog kenden uit 2003... Uh, is dat het nu niet heel makkelijk te detecteren is. Het, uh, vorige keer uh, gingen eerst de kippen dood... voordat de mensen doodgingen, om het heel plat te zeggen. En dit keer gaan die kippen niet meteen dood... En maar dragen ze het virus wel al bij zich. Dus er wordt het nu ook, en dat dringt de internationale gemeenschap nu ook op aan... op gezonde vogels getest. Uh, en, en men dringt erop aan. De Chinezen blijven dat vooral doen nu. Want we weten niet waar dit uh, anders uh, heen gaat. En je hebt overvolle veemarkten in ja. China. Hè? Dat hoort echt bij het land uh, ge gebeurt. Daar ook iets aan, of is dat nu niet echt uh, het probleem om aan te pakken? Nou ja, ja, waar het virus dus uitbreekt, zoals in Shanghai, daar ruimen ze die markten, maar andere markten kunnen natuurlijk gewoon hun gang gaan en blijven dat ook doen. Um, ik, er is wel een discussie gestart en dat met name uh, op sociale uh, uh, media sites en sociale websites uh, in China dat men inderdaad zich afvraagt moet daar niet eens wat aan gebeuren en bovendien op het platteland leven mensen nog heel dicht hè, op de dieren. Een koe staat gewoon in de kamer naast je huiskamer en dat is ja, toch een discussie die al tien jaar loopt sinds die SARS uitbraak maar waar nog niet echt iets in is veranderd. Marieke de Vries was dat over de situatie in China. De Mediamarkt heeft stiekem eigen personeel gefilmd. In dertien filialen van de winkelketen is dat gebeurd. Een mystery shopper testte het personeel op klantvriendelijkheid... zonder dat die personeelsleden dat wisten. Jeroen Wallaars ging op stap met zo'n mystery shopper. Ik loop met Ad van Beek door zo'n typische Nederlandse winkelstraat. Hè? Ja, dat klopt, ja. Maar jij bent geen uh, typische Nederlandse bezoeker van zo'n winkelstraat? <laughs> nee, nee, want ik ben professioneel mystery shopper met de camera. Dus ik leg beelden vast van wat datgene is wat, ik, wat mij overkomt op de winkelvloer. Als ik mijn geld kwijt wil. Hoe gaat dat precies? Een opdrachtgever belt mij van... Ad, ik wil graag mijn keten in kaart brengen. Of ik wil mijn winkelstraat in kaart brengen. Whatever. Ik zeg, goed, wat wil je? Beeldmateriaal? Oké. Okay. Ik zeg, let op. Um, ga eerst communiceren naar uh, degene waar je de films uh, wil maken. Dat ze toestemming geven. Dat ze akkoord geven voor de beeldmateriaal... voor interne trainingsdoeleinden. Dus een opdrachtgever huurt jou in... Maar daar gaat nog iets aan vooraf? Ja, dat gaat wat vooraf. Ik geef ze advies hoe ze uh, middels de wet van de privacy zeg maar, um, akkoord krijgen van de mensen op de winkelvloer. Zodat die uh, beeldmaterialen zeg maar, worden gebruikt voor uh, ja, verbeteringen van houding en gedrag op de winkelvloer. Maar die mensen weten dus dat jij gaat komen? Ze weten dat ik kom. Maar dat kan elk moment van de dag zijn. Dat kan drie weken later zijn, maar dat kan ook pas drie maanden later zijn. De mediamarkt in het noorden van het land heeft opname gemaakt van personeel zonder toestemming. Fout, fout, fout. Heel, heel fout. Dat is, dat is niet positief. En mijn beelden zijn bedoeld om positiviteit te stimuleren. Sterker nog, illegaal? Wat eh, is illegaal. Nou ja, volgens de bescherming persoonsgegevens mag je medewerkers niet filmen, dat is illegaal. Dat is gewoon niet slim. En, en buiten het illegale om, ook al was het uh, uh, illegaal, maar het is niet positief. En je moet nooit mensen negatief belasten met iets wat u positief bedoelt. Dus... U werkt ook voor de mediamarkt, hè? Ja, ik werk ook voor de mediamarkt, ja. Maar wel vanuit de cyclus, zeg maar, het proces dat ik net al beschreven heb. Met toestemming? Met toestemming. Vindt u ervan dat het dan mis is gegaan? Ik vind het betreurenswaardig. Het, het heeft altijd met geld te maken. Goedkoop, lekker zelf doen, lekker in elkaar knutselen. Uh, ja, en, dat, en dat heeft ook met cultuur te maken. Niet de, elke mediamarkt heeft zijn eigen cultuur... Het is een eigen eigenaar. Dus elke bedrijfscultuur is anders. En als er een bedrijfscultuur is van uh, sancties. Van uh, dwang opleggen, Negativiteit. Ja, dan ga je ook dit soort dingen doen. En dat vind ik zo jammer. Want het betrekt die mensen bij je winkelvloer. Hè, die er werken. En laat ze mede-eigenaar zijn van je winkel. En dan krijg je ook toestemming om met elkaar dit soort mooie beelden te mogen maken. Want het gaat uiteindelijk om... Perkplezier en, en winkelplezier. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Een deel van de huurders met een hoger inkomen... krijgt dit jaar toch geen extra huurverhoging. Ze zouden het krijgen, alleen gaat het niet zo goed... met de informatieverstrekking van de Belastingdienst aan de woningcorporaties. Volgens minister Blok voor wonen wordt er wel hard gewerkt aan een oplossing. We hebben gehoord dat in een aantal gemeentes er problemen zijn met het aanvragen van eh, inkomensgegevens. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk ter bescherming van de privacy door de Belastingdienst niet zomaar inkomensgegevens laten geven. Dus degene die dat aanvraagt, de verhuurder, moet er ook aan kunnen tonen dat hij de eigenaar is van dat pand. Die registratie wordt door de gemeente bijgehouden en in niet alle gemeentes is dat compleet. Dus we zijn nu ook met de Belastingdienst aan de slag om ervoor te zorgen dat het in het hele land goed geregistreerd wordt. Valt uw plan hiermee in duigen? Nee. Maar het klopt niet, die gegevens van de Belastingdienst en die gemeentelijke basisadministratie. Er zijn een aantal gemeentes waar de koppeling niet gelegd is tussen het eigenaar zijn van een pand en het, en het verhuren. En in het kader van het beschermen van de privacy gaat de Belastingdienst natuurlijk niet zomaar die inkomensgegevens geven. Nou, in die gemeentes waar dat speelt, moet dat alsnog hersteld worden en daar wordt hard aan gewerkt. Die verhuurders die denken van we kunnen nu extra vragen, kan dat in alle gevallen? Een verhuurder heeft de ruimte om de huurverhoging toe te passen, afhankelijk van het inkomen. En als er geen inkomensgegevens zijn, kan de basishuurverhoging toegepast worden, anderhalf procent op de inflatie. En als die inkomensgegevens er wel zijn, en in de meeste gevallen is dat zo, mag er bij hogere inkomens een hogere huurverhoging toegepast worden. Tot wel 6 procent? Voor de hoogste inkomens tot 6 procent, ja. Dat zijn minister Blok voor Wonen tegen Peter Blok. We gaan zo naar het zwembad in Eindhoven. De 100 meter schoolslag bij de dames. Eerst Saturday met Samens. Time to go out again. Bask in my again. Sounds like fun. Stumble around. Search for more games to play. Think all the whole week away. Is what we do.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 Make this moment last and let die for one more day. Beste years van Met Simons. De 100 meter schoolslag bij de Dames Dan. De Swim Cup in Eindhoven. Bob van der Tak. Ja, belangrijk moment voor Monique Nijhuis. Ze start in baan 4. En ze hoopt zich hier te kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Barcelona. Dat is wat er op het spel staat. De start van de race is daar. Vanmorgen zwom Nijhuis een tijd van 1.08.04. En dat was te langzaam. Bijna een seconde te langzaam. Want ze moet zo meteen gaan uitkomen. Minimaal op 1.07.28. Maar goed, de eerste 50 meter. Nijhuis neemt in ieder geval de leiding in de race. In baan 5 onder haar zien we Jolien Hustman uit Zweden. En in baan 3 Caroline Roenau uit Duitsland. Ook erkende schoolslagzwemsters. Halverwege Nijhuis aan de leiding in 31.61. Dan gaat het behoorlijk sneller dan vanmorgen. Zo'n 16e En dat is goed natuurlijk. Nu die tweede 50 meter. Nu komt het erop aan om het vol te houden. In dat hoge tempo Monique Nijhuis. Ze gaat door tot Rio 2016. Nog steeds zeer gemotiveerd. Ondanks de teleurstelling van vorig jaar in Londen. Nu een ticket naar Barcelona. Dat is het doel. De laatste meters. De race gaat ze wel winnen. Roenau en Hustman komen er niet aan te pas. Maar het gaat om die tijd. Het gaat om de klok. Monique Nijhuis 10740. En dan redden ze het dus net niet. 1200ste boven de WK-limiet. Ze schudt het hoofd inderdaad. Ze... Baalt er natuurlijk stevig van 1200ste. Het is niet veel, maar het is uh, genoeg. 1.07.40, de winnende tijd dus van Monique Nijhuis. Morgen heeft ze nog een kans overigens, want dan staat de 50 meter schoolslag op het programma. En die kan ze ook heel goed zwemmen en dan uh, hopelijk voor haar lukt het wel. Overigens, uh, vandaag hebben we ook nog Bastiaan Leijssen en uh, Femke Heemskerk gezien die uh, allebei wel aan de kwalificatie eisen voldeden. Dat deden ze vanmorgen al. Leijssen in een uh, schitterend Nederlands record op de 50 meter rugslag van 24-73. Dat uh, zag er bijzonder goed uit. En Heemskerk noteerde 1,57-51 en deed dat zojuist nog eens dunnetjes over in de finale trouwens van de 200 meter vrije slag 1,57-43 maar dat was niet genoeg voor de overwinning want die ging naar Sarah Sjeuström uit Zweden in een hele beste tijd van 1,56-55 Dat is wat er hier tot nu toe gebeurd is in ieder geval het belangrijkste. Straks nog het koningsnummer bij de mannen, de 100 meter vrije slag met onder meer Sebastiaan verschuren. De avond Wijnand Zwaan. Hoe is het met de files? Ja, de meeste files staan bij Rotterdam, Lucella. Twee hoofdzaken eruit op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Behoorlijk ongeluk tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 13 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Blijft er nog maar één over. En op de A27 is een beetje in dezelfde hoek van Breda naar Utrecht. Er staat tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen 12 kilometer stil. Dat probleem houden we nog wel even, want er staat een kapotte kraanwagen en die blokkeert de rechterrijstrook. Tijd uh, om de politieke actualiteit door te nemen. Dat doe ik vandaag met Joost Vullings in Den Haag. Joost, vandaag lieten na drie weken onderhandelen... de sociale partners iets van zich horen want ze zeiden namelijk eigenlijk alleen... het duurt nog wel een paar weken. Leidt dat in Den Haag nou tot uh, zure gezichten? Nee, dat niet. Uh, het is natuurlijk ook zo dat het kabinet... Uh, uh, in de vorm van Lodewijk Asscher, onze minister van Sociale Zaken... en onze premier, zo vaak contact heeft met die heren... die zitten te overleggen dat het heel geks zou zijn... als ze verrast zouden zijn uh, door deze mededeling. Maar uiteindelijk zegt Rutte ook vandaag op zijn persconferentie... kijk, zolang ik perspectief zie uh, dat ze eruit kunnen komen... dat er een sociaal akkoord komt, dan geef ik ze de tijd. En minister Asscher zei ook ook als er een sociaal akkoord komt, is dat goed nieuws voor Nederland... en die kans willen we niet laten lopen. En het, het woord ontspannen viel ook nog een paar keer. Dus ze willen vooral uitstralen dat ze de polder nog even de tijd geven... en dat dat allemaal wel kan. Want daar zit helemaal geen tijdsdruk achter. Er is niet een moment aan te wijzen waarop ze misschien wel een beetje onrustig gaan worden. Nou ja, wie weet zijn ze al stiekem een beetje onrustig. Maar dat willen ze vooral niet laten blijken. Natuurlijk is er een moment waarop er toch echt eens een keer iets moet gaan gebeuren. Iemand legde mij twee weken geleden uit. Kijk, het, het raam staat open voor de vakbond en, en voor de werkgevers om, om mee te praten. Om plannen in te dienen die wij eventueel bereid zijn over te nemen. Maar dat raam gaat echt een keer dicht. Want uiteindelijk moet het kabinet volgend jaar... Uh, bijvoorbeeld een, een, een wetsvoorstel in werking laten treden... over het verkorten van de WW-duur. Uh, de werkgevers en de werknemers mogen een alternatief verzinnen. Maar ja, als ze dat niet lukt, dan moet het kabinet wel... de eigen wet nog door de Tweede Kamer, nog door de Eerste Kamer loodsen. Het moet ook nog naar de Raad van State voor advies. Ja, en dan heb je nog maar een paar weken. Uh, want dan moet je wel aan dat traject beginnen. Anders ga je dat niet halen voor 1 januari. Dus ze het, het, hebben nog een paar weken. Maar daarna komt er een moment waarop het kabinet zegt... het is over, maar dat willen ze nu niet uitspreken. Die datum. Want ja, het uitdaging is een beetje eh, niet onder druk zetten. De polder. Laten ze nog maar even praten. Ja, en dat doen ze zo lang, omdat ze zelf een beetje, nou ja, dat laten ze doorschemeren vinden dat het kabinet nogal wat steken heeft laten vallen... door de snelle formatie, dat zij daarom nu zo lang uh, moeten praten. Wat, wat vindt Rutte van dat verwijt? Uh, nou ja, dat, dat, dat vindt hij een beetje onzinnig... maar ik confronteerde hem daarmee in, in de persconferentie... eigenlijk omdat u inderdaad met, met Diederik Samson in de formatie... zo snel onderhandeld heeft, ja, vind, vinden de vakbonden, de werkgevers... eigenlijk dat ze allemaal een nare maatregelen... en slecht verzonnen maatregelen moeten repareren. Toen zei hij van, nou, als dat ze inspireert, dan vind ik dat prima. Kortom, hij laat dat van zich afgeleiden en uh, neemt dat gewoon tot zich en lacht erom. En de oppositie, lacht hij daar ook een beetje om? Is die ook zo ogenschijnlijk rustig? Nou, dat, dat, dat verschilt heel erg. De oppositie is natuurlijk een lastigere positie... omdat zij natuurlijk minder worden bijgesproken. Nou ja, bij, bij D66 uh, zitten ze niet zozeer naar de tijd te kijken... maar wel het idee van ja, als die, als die hervormingen maar er doorheen komen... en iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen theorie... van hoe dat met het sociaal overleg gaat. Maar uh, ja, uiteindelijk zit iedereen gewoon wel een beetje... op zijn handen te, te, te wachten hier in Den Haag van wanneer... Komt er nou eindelijk eens wat? Want dat houdt het hele proces hier wel op. En dat vinden politici uiteindelijk altijd vervelend... want die willen gewoon doorgaan, die willen vooruit... Dat eh, voor wat het sociaal overleg betreft, laten we ook even naar het buitenland kijken. Want de hele wereld houdt zich bezig met Noord- en Zuid-Korea op politiek niveau. De Nederlandse politiek hebben we daar eigenlijk nog weinig over gehoord. Heeft het wel de aandacht? Nou ja, sinds vandaag in ieder geval wel, want minister van Buitenlandse Zaken Timmermans eh, die zei vanochtend van, nou ik ga dit weekend ook met veel van mijn Europese collega's bellen over Noord-Korea, heeft ma maandag een ontmoeting met VN-secretaris Ban Ki-moon, komt het thema ook op de agenda, en premier. Rutte kreeg vandaag op zijn persconferentie de vraag of Nederland, net als Duitsland, de ambassadeur van Noord-Korea op het matje gaat roepen. En dit was zijn antwoord. Wij bekijken constant alle mogelijkheden die we hebben om uh, te beïnvloeden een goede uitkomst van dat conflict. waarbij we ons geen overdreven voorstelling maken van de precieze Nederlandse invloed. Uh, maar we hebben natuurlijk constant uh, in beeld welke mogelijkheden er zijn. En daarbij sluiten we geen mogelijkheden uit. Uh, maar hebben we ook nog geen besluiten genomen... over welk precies instrument we inzetten? Het is dus, dus niet uitgesloten dat de, de Am Noord-Koreaanse ambassadeur... ook hier even langs van het vorm moet... Het nog geen enkel land in Europa uitgesloten... of in de wereld dat wij die ambassadeur ja, vragen langs, langs te komen. Ja, nou, het kan dus zo zijn dat de ambassadeur van Noord-Korea... op het matje wordt geroepen... waren het niet dat Noord-Korea in Nederland helemaal geen ambassade heeft. Oh, en, en dat, leek <laughs> dat de premier, wist hij niet? Nou, hij wekte niet de indruk dat te weten op dat moment. Nee, ze nee. worden niet op hoofdlijnen geïnformeerd, zeg je dan. Ja, ja, ja, dat is... Uh, wel dat toch echt wel een land is waarvan je afvraagt... van hebben wij daar diplomatieke betrekkingen mee? En zo ja, hebben we dan ook nog een ambassade hier? En wij daar? Nou, dat is ook niet het geval. Oké, okay. nou, we sluiten niks uit. Zult zomaar zeggen, Joost. Precies, maar als hij er zo zou zijn... dan zou hij wellicht volgende week op het matje oh. geroepen worden zijn. Ja, ja. niet dus. Oké, okay. ja. Joost, dankjewel, Joost Vullings. Dan gaan we naar het tennis. De Davis Cup uh, is aan de gang. In Roemenië speelt Nederland het tweede enkelspel. Igor Seisling tegen Hanescu. Jan Rolf, jij volgt die wedstrijd. Uh, 2-1 was het hè, voor Seisling. De vierde ja. set, toen verlieten we jou. Ja, hoe is het nu? Ja, nou, het is heel spannend in die vierde set en tiebreak. Er zijn geen breaks geweest in die vierde set. Wel wat hachelijke momenten voor Seisling, maar het serveerde die allemaal weg. En nu in die tiebreak is het 2-2 als Seisling serveert. En nu een lof speelt over de lange Hanescu heen, maar die gaat uit. Dus ja, het is spannend. Het gaat dus om drie gewonnen sets in deze wedstrijd. Robin Haase al eerder op de dag gewonnen van Adrian Ungoer. Maar nu dus spannend in de vierde set in die tiebreak. Een mini-break in het voordeel van de Roemenen. En als Hanescu de vierde set wint, dan gaan we naar een vijfde set. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Minister Dijsselbloem heeft de <coughs> lef, zo lijkt het. Want vlak nadat buitenlandse media over hem heen vielen. <coughs> vanwege zijn wel erg duidelijke taalgebruik. maakte hij een grapje over de nieuwe storing bij ING. Hebt u ook geld in het buitenland staan? Nee, dat uh, dacht ik niet. Nee. Geen appeltje voor de doorsterkers. Je uh, Jawel, maar gewoon op een nette Nederlandse bankrekening... en ik hoop daar dit weekend weer bij te kunnen. Grapje. Iemand schreef op Twitter... Paniek bij de top van ING, ze kunnen niet bij hun bonussen. De NOS op drie vat het nieuws samen onder de kop. Internet opnieuw niet ideal, ideaal. Bij de jongere afdeling van de NOS... hebben ze het ook over de eerste Vega snackbar trouwens... Een slimme manier, van verslaggever Martijn van der Zanden... om gratis te kunnen snacken op zijn vrijdagmiddag. Als ik zelf naar een snackbar ga, dan pak ik een, een frikandel en een kroketje. Wat kun je mij nou aanraden? Die zegt van, nou, dan moet je dit eens even proberen. Ja, sowieso zou ik uh, onze veganistische zwaar proberen. Met een veganistische knoflooksaus. Ja, dan volgt natuurlijk het onvermijdelijke gesmak en gepraat met volle mond. Nou, dit broodje smaakt dus erg lekker... Maar ik vraag me af of het allemaal net zo gezond is als dat je denkt dat het is. Het vetpercentage is sowieso wel een stuk minder. En we frituren in rijstolie, wat cholesterolvrij of arm is, zeg maar. Dus ja, we zijn sowieso wel gezonder. Maar we blijven ons Dus niet uh, allemaal even gezond. Buitenlandse media vinden ander nieuws het belangrijkst. South Korea says its neighbors in the north have moved a second missile to the east coast. Noord-Korea zou dus opnieuw aan het dreigen zijn. En ook het Duitse journaal heeft het erover. In de jüngste kriegsdroomen uit Noord-Korea. had de Westerwelle de boodschapter des Landes einbestellen lassen. En wat net al ter sprake kwam: Duitsland heeft de ambassadeur van Noord-Korea op het matje geroepen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld weten. of het klopt dat Noord-Korea de Duitse ambassadeur het land uitstuurt. Bij het Vlaamse journaal begonnen ze met ander nieuws. Die andere soort van ramp. De Nederlandse spoorwegen vragen zich luidop af of de FIRA ooit nog gaat rijden. Vanmiddag hebben Nederlandse kamerleden een bezoek gebracht aan de Vira werkplaats in Amsterdam. Belgen waren daarbij niet welkom. Het Parool heeft een rondgang gemaakt langs voetbalcomplexen in de regio Amsterdam. De conclusie, de gebouwen zijn levensgevaarlijk. Er staan levensgevaarlijke hekken, er ontbreken brandblussers en overal kampen ze met muurschimmels. En daardoor lopen elke week honderden amateurvoetballers gevaar, stelt de krant. En een belangrijke ontwikkeling in het nieuws rond Royston Drenthe. Gisteren hoorden u misschien al in het mediaoverzicht... de uit Feyenoord-voetballer was dringend op zoek naar een kapper... in het Russische Vladikavkas. Nu heeft hij een internetfilmpje naar buiten gebracht... waaruit blijkt dat hij een heel gewoon jongen is gebleven... want hij gaat gewoon met een taxi naar de training. We doen het op zijn oude wets, toch? We doen niet borstdingen, ziepdingen... Lambo-dingen, dit. Laat dat gewoon in de taxi, ik, op zijn oude nigger. Laat dat. Ja, Vladi Kafka, weet toch? Gezellig, lekker, warm. Heet ik. Weet toch? Ik weet niet hoor, maar nogmaals, het is lekker koud bij jullie, hè? Ja, met de quote van de dag. Je weet toch? Ik weet niet hoor. Is in real life zo begonnen of zo? Ja, Wat is het mag maar 36 uh... seconden duren, zo'n filmpje. Dus hij doet het best slim. Heeft hij tijd voor naast zijn uh, voetballen. Doet hij het goed daar, Martijn? Dat weet ik niet. En ik weet ook niet of hij al een kapper heeft gevonden. Dan ga ik ze maar even kijken. Nou, horen we dan misschien wel weer uh, maandag van jou. Martijn Nijhuis was dat met het mediaoverzicht. Het is uh, bijna zes uur dan het NOS Journaal en het komend half uur meer bij ons. Minister Ploemen, bijvoorbeeld, die vertelt over de afspraken die ze heeft gemaakt met minister Kamp over de besteding van ontwikkelingsgeld.